En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En op de A7 Zandam richting Hoorn zat bij de Zanddijk ook 2 kilometer door een ongeluk met een motorrijder. Inmiddels zijn alle rijstokken daar weer open. Heeft ook nog gevolgen voor het verkeer op de A8 naar Zandam, 2 kilometer voor Kloopend Zandam. Verkeer in het zuidwesten van het land onderweg naar Antwerpen Ik kan het beste omrijden via Roosendaal, Bergen op Zoom, want op de Belgische E19 staat een lange file van 15 kilometer door werkzaamheden. Het hele weekend is de A20 in de regio Rotterdam... afgesloten in beide richtingen tussen de A13 en de A16. Daardoor staan de files op de A13 richting Rotterdam... 2 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. De A16 naar Rotterdam ook 2 kilometer voor knooppunt de En op de A20 naar Gouda, daar staat voor knooppunt Kleinpolderplein ook 2 kilometer. De wet van Moor Coulomb. Hoe hoger de druk, hoe sneller een gesteente breekt...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 Ja, minister Verhagen was deze week samen met zo'n 40 Nederlandse ondernemingen... op handelsmissie in China. En niet zonder resultaat. Fokker tekende een samenwerkingscontract met de Chinese vliegtuigbouwer Comac. Er werden afspraken gemaakt die de, uh, die, uh, de export van Nederlandse landbouwproducten... naar China moet vergemakkelijken. En de TU Delft opende er een dependance. Tussen de bedrijven door kwamen ook de mensenrechten natuurlijk nog even aan de orde. Zaken doen in China, daar gaan we tot half drie over praten. Dat doen we met twee gasten. Allereerst dat Jan van der Putten is, oud-China-correspondent... en schrijver van het boek Verbijsterend China, wereldmacht van een andere soort. Dat is donderdag verschenen. En hij is directeur van Eyes on China. Daar gaan we het zo wel even over hebben. Eerst eventjes de opening vandaag in de Volkskrant. Dat was Shell wordt door China weggepest uit China. Was dat een verrassing voor u? Het ligt helemaal in de lijn van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, Tineke. Om de, simp om de simpele reden Kunt dat. Kan u dat uh, heel kort even dan. Ja, het is, het is dus geen, geen fenomeen dat op zichzelf staat, naar mijn idee. Nou, je ziet al een, een tijdje lang dat China steeds uh, zelfbewuster wordt op politiek gebied, maar ook op economisch gebied. Mm -hmm. Men heeft het Westen, dat moet zeggen alle landen buiten China. Niet meer zo nodig als, als vroeger. Niet meer voor, voor alles en nog wat. Want die hebben ze leeggetrokken. Want en... ze hebben onderhand een hoop eigen technologie ontwikkeld. Een hoop eigen know-how. Die buitenlandse bedrijven zijn alleen nog maar nodig voor, heel, voor meer specifieke taken. En uh, ja, uh, die investering van, uh, van Shell daar in Zuid-China Zuid van een paar jaar geleden, een petrochemisch complex, mm -hmm. dat is de allergrootste investering in één afzonderlijk project dat er, die er ooit gedaan is ja, in China. Hè? Uh, maar dat was een joint venture. want dat ja? is een joint venture. Ja. En dat moet eigenlijk, als het zo'n groot uh, verhaal is, moet dat altijd met een Chinees staatsbedrijf? Ja, ja. ja. Uh, nou, dat is natuurlijk die, die joint ventures, kwalentongen beweren. Maar soms denk ik dat ze gelijk hebben. Dat die joint venture in China speciaal bedacht is... om die technologie van het buitenlands bedrijf zo snel mogelijk over te nemen. En dat daarmee aan de haal te gaan. En dan zelf goedkoper te produceren. Precies, want nu gaat het tweede deel van het project in werking. En dan roepen ze ineens, ja, we doen niet meer 50-50... maar jullie krijgen maar 30 En ook in de huidige onderneming moet het terug naar 30 ja. uh, En dat moet je allemaal maar pikken dan? Nou ja, moet je maar pikken vanuit het Chinese standpunt. Het is het beste te begrijpen. Maar misschien kunnen we daar wat, wat, uh, wat meer over praten later. Precies. Dat gaat allemaal terug naar het verleden. Joh. Want naast Jan van der Putten zit Pieter Hakken. Hij is eigenaar van het bedrijf Magneto. U heeft ruim vier jaar geleden een uh, verkoopkantoor geopend in China. Merkt u er iets van, van een veranderende sfeer in China? Ja. Mm, niet op dit vlieggebied. We zijn een veel kleiner bedrijf, we werken niet samen met staalbedrijven. U, u, u bent echt gewoon totaal zelf eigenaar ook van ja, uw kantoor. 100%. Wat, wat maakt u eigenlijk? We maken titaananoden en dat zijn onderdelen voor allerlei soorten machines, industriële productiemachines die gebruikt worden bij het verzinken van staal voor de auto's mm. of voor het maken van printplaten, mm. maar ook voor het zuiveren van water. U voelt zich daar uh, happy, veilig en uh, al die ja. dingen, want u heeft het artikel in de Volkskrant ook gelezen. Het is een vrij uitgebreid verhaal ja. wat over een hoop dingen in de Chinese economie en bedrijfsvoering uh, gaat. Komt het u bekend voor wat daar staat? Nee, deze punten niet van zeg maar, weggepest worden, wel dat dingen moeilijk zijn of soms in ieder geval anders zijn dan wij hier gewend zijn. Ja. Maar uh, wegpesten, nee. nee. Maar wel dat... Uh, nou ja, bijvoorbeeld dat je eigenlijk alleen maar nodig bent... om kennis toe te voegen. En als je dat gedaan hebt en je bedrijf is leeggezogen... ik chargeer nu een beetje... maar dat is ongeveer toch uh, de, de, de quintessens van het artikel. Ja, dan ben je niet meer nodig en dan kan je gaan. Nee, daar werken wij helemaal niks van. Nee, maar u bent er ook pas vier jaar. Ja. ja. Maar misschien komt dat uw product dan... min of meer onmisbaar is in China. Nou, er zijn Chinese bedrijven die een, een soort gelijkproduct maken. Alleen denken wij dat ons product toch beter is. En, maar van de andere kant, het is economisch gezien... qua volume, qua euro's of het veel kleiner. Er is niet eens een eigen statistieknummer voor. Dus wat dat betreft, u, u, u denkt eigenlijk dat u niet interessant genoeg bent? Ja, zo mijn het maar kunnen, Ja, kunnen. Ja. Dat is toch wel een wel rustig idee, toch? Ja. <laughs> Want je hoorde ook van mensen die dus in China dit soort dingen hebben... dat ze uh, nou ja, uh, zich niet prettig voelen in de constellatie. Eigenlijk een beetje angst is er. Ja, maar die angst is, als ik al angst zou hebben... is dat niet vanwege dat overheidsingrijp is... veel meer dat uh, medewerkers weg zouden gaan... en voor zichzelf beginnen. Uh -huh. En dan, dan ben je ook je kennis... Dat, of je zorgstroom kwijt. Dat zou ze kunnen? Um, Theoretisch wel, maar ik doe natuurlijk verschillende dingen om te zorgen dat dat niet ja. zal gebeuren. Ja. Ja. Maar Want dat is ook een van de verhalen waarover gesproken wordt: het weglekken van ja. kennis. En stugger nog, het weglekken van kennis door mensen die eigenlijk min of meer door de Chinese overheid bij bedrijven zoals u neergezet zijn. Nou, door de Chinese overheid neergezet zijn dat. Hoor ik minder vaak? Wel gewoon dat ze voor zichzelf beginnen als uh -huh. eigen ondernemers. Jan van de Putten, uh, het, het verhaal van de Chinese overheid zet bij dit soort bedrijven mensen gewoon in om de kennis weg te halen. Klopt dat of klopt dat niet? Om daarop antwoord te geven, geven moet ik echt heel, heel even terug in, in de geschiedenis. Hè? China heeft de industriële revolutie gemist. De industriële revolutie van het West heeft China gemist. En volgens China is dat voor het grootste gedeelte de schuld van het Westen zelf. Omdat ze in de imperialistische tijd China de ene oorlog na de andere hebben aangedaan. Vanaf de Eerste Opiumoorlog nou ja, er zijn er nog vijf of zes andere oorlogen gevolgd. Gevolgd door allerlei vreselijke binnenlandse problemen. Waardoor China eigenlijk pas na de... Politieke rampspoed, die Mao Tse-Tung betekende, pas in 1978. goed aan die industriële revolutie kon beginnen. Dus wat ze nu aan het doen zijn, is een soort inhaalslag. Of is aan het, het payback time? Uh, in welk opzicht? Nou ja, dat het ook een soort uh, genoegdoening is: van lekker peu. Dat uh, jullie, nou, uh, jullie crisis, oh, dat die is aan de... jullie zelf te wijten. En... Nou, wat, wat, wat China wel vindt, is dat uh, China alle recht heeft om het Westen het betaal te zetten. Het wordt nooit zo gezegd, nee, maar wel gedacht. Wel gedacht. Hè, wat, er, wat het Westen allemaal China heeft aangedaan. De zogeheten eeuw der vernedering. En daar neemt men nu op deze manier wraak voor. Ja, precies. Payback time. We, we hebben het dus over hoe anders China is. Um, dat kunnen we nog even illustreren. Deze week was er dus een handelsmissie naar China. We gaan even luisteren naar een promotiefilmpje... van het ministerie van Economische Zaken. En daarin horen we hoe die handelsmissie... afgelopen dinsdag van start ging. Traditionele klanken bij de tempel van de vuurgod... in de Chinese hoofdstad Beijing. Op de eerste dag van de economische missie naar China... heeft minister Verhagen namens Nederland een wierookvat... uit de 18e eeuw teruggegeven. Het vat stond lange tijd op het terrein van de Nederlandse ambassade... maar komt oorspronkelijk uit een vuurtempel zoals deze... Door het stukje erfgoed naar deze tempel te brengen... wil Nederland het respect voor de Chinese cultuur benadrukken. Het geeft aan dat uh, juist de relatie tussen Nederland en China... meer is dan alleen een economische relatie, uh, dat het verder gaat. Juist ook culturele betrekkingen spelen daar een grote rol. Bij geschiedenis en cultureel erfgoed is uh, voor ieder land... Uh, en zeker voor een land als China van, uh, van groot belang. Ja van groot belang om eerst een oud wierookvat te overhandigen... meneer Van de Putten. U schrijft, het is een wereldmacht van een andere soort. En dat bedoelt u ook cultureel gezien. Ja, dit van Verhaag is trouwens een goede zet, vind ik hoor. Want het is een, een, een psychologisch gebaar voornamelijk. China voelt zich eh, erg eh, ja, te kort gedaan, is een zwak woord. Is, is vreselijk gekoeioneerd geweest door, door het Westen, onder andere heeft men, weet ik, hoeveel kunstschatten vanuit China geroofd. Ja. Uh, het zomaar paleis van, van, van, van de keizers. Uh, vernietigd en door de Fransen en de Engelsen zijn die kunstschatten meegenomen. Dus als er een keer iets wordt teruggegeven... is dat een gebaar van goede wil he, om een oud onrecht goed te maken. Maar het, het klinkt alsof alles wat er nu gebeurt met China... en waardoor China economisch uh, omhoog gestoten wordt in de vaart aan volkeren... alsof dat echt een soort een lange neus is naar, naar het westen. Ze nee. noemen we ook alles wat buiten Chinees is, is, geloof ik, barbaars. Hè? Dat, uh... Uh, ja, zo, zo kunnen wij het zien. Maar de Chinezen zelf zien het op een andere manier. Die, die bekijken de wereld niet vanuit westerse ogen... maar vanuit ja. Chinese ogen natuurlijk. Ja. En vanuit Chinese ogen bezien... Uh, is China eigenlijk altijd het belangrijkste... het meest beschaafde land van de wereld geweest. De andere landen waren in uh, diverse gradaties uh, onbes onbeschaafd. China heeft die, die, die eeuw van de vernedering door, doorgemaakt... waardoor dat hele wereldbeeld op zijn kop kwam te staan. Hoe kan het dat wij, de meest beschaafde natie van de wereld... zo vernederd worden door die vreselijke barbaren? En nou ja, nu is men de zaak weer aan het recht trekken... en weer terug naar de oude Chinese glorietijd. En vergeet niet... Uh, nou, van de laatste 2000 jaar is ongeveer 1800 jaar China het belangrijkste land van de wereld geweest. Alleen dat weten wij even niet, omdat dus wij China identificeren ze komen met Mao. Ze, komen, weer ze terug. komen gewoon terug. Precies. Renaissance. Ja. Meneer Hak van het bedrijf Magneten, wat was voor u de reden om in China te starten? Nou, vanuit Verdam leveren we al veel jaren uh, onderdeel aan machinebouwers. Zeg maar mm -hmm. de ouderwetse maakindustrie, uh, fabrieken, machinebouwers. Ja, en die business die groeit niet in Europa. Je mag blij zijn dat het stabiel is. En onze klanten, als ze al uitbreiden qua productiecapaciteit en vestigingen... dan doen ze dat veelal in China. Oh. Dus wat dat betreft is het meer met de klant mee uh, naar je klant toe. En was het erg lastig om de zaak daar voor elkaar te krijgen? Ligt eraan hoe je het wil zien. Voor mij, persoonlijk heb ik het nooit echt uh, lastig gevonden... maar uh, ik denk dat ik er goede hulp bij had hier en daar... En misschien ook niet altijd alles tot in het laatste detail-agaatje wilde weten. Wat waren de belangrijkste komen. dingen om daar goed te komen, terecht te komen? Nou, ik heb een paar keer uh, ja, geluk gehad. Of een mooie samenloop van omstandigheden gehad. Dat ik uh, in eerste instantie met twee hele goede studenten... een marktonderzoek uh, kon gaan doen. Um, daarna met een ervaren Nederlandse projectleider... Uh, mijn bedrijf en uh, de fabriekzaal kon gaan inrichten. En bovendien dat ik een hele goede lokale directeur kon aantrekken. Ja, en als je goede mensen... Ja. Met je Spree meedoen, Spreekt dan... u ook Chinees, of? Nou, tien woorden. Nou, is al heel wat. Ga je bier drinken? <laughs> Waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar u zei net zo in, in een bijzin... ik wil ook niet alles weten. Dat betekent wel dat je links en rechts... als een dollartje moet laten liggen? Nee, zo bedoel ik niet. Bij het oprichten van de BV bijvoorbeeld... moesten een heleboel documenten getekend worden... voor allerlei instanties. Die waren in het Chinees. En ik vertrouwde mijn advocaat en die andere Nederlandse spreekleider. van tekenen maar gewoon, want dan zit hij hier overmorgen nog... als je ja. alles uitgelegd wil krijgen. Nou ja... Tekenen. En dan, dan gaan dingen omeens. Heeft u het gevoel dat in de praktijk dat u heel erg veel aan allerlei uh, maar ja, zeer stringente wetgeving gebonden bent? Niet anders dan in Nederland. Alleen het administratieve stukje is vaak wel wat uh, gedetailleerder. Maar op de moment dat Chinezen dat onderling met elkaar regelen, gaat het toch weer redelijk soepel. ja. De, dus je moet gewoon zorgen dat je Chinezen hebt die het voor je regelen ja. en dan ben je uit de zorgen. Ja, ja, ja, Want als Nederlander daar echt mee zaken doen en daar echt serieus proberen te begrijpen hoe dat werkt, dat is lastig? Ja, en ik denk dat dat bijna niet kan. Dan uh, is er toch misschien ergens iets van een misverstand of een communicatieprobleem of een miswaantrouwen in het ergste geval... En Chinese onderling gaat het een stuk soepeler. Cultuurschok. En even meneer Van der Putten, jij ja, wilde er vast op ingaan... want in dat, in dat boek van u, Verbijsterend China, Wereldmacht van een Andere Soort... Um, daar heeft u het erover dat wij denken... dat door die hele opkomst van China nu economisch gezien... dat China ook zal verwesteren. Ze krijgen de McDonald's, de kindertjes worden ook te dik... net zo netjes als in Amerika. Uh, kortom, China verwestert. Is dat, dat is een fout beeld, hè? Dat is een van de uitgangspunten van mijn boek, dat dat een ongelooflijk fout beeld is. Ja. Hè? Maar ja, sinds uh, Columbus uh, Amerika ontdekte zijn wij gewend om de wereld door een westerse bril te zien... en te denken dat de wereld onze uh, ontwikkelingspatronen zal navolgen. En er zijn natuurlijk een aantal mooie voorbeelden geweest, waarin dat inderdaad zo is. De democratie bijvoorbeeld is bijvoorbeeld in een, in een typisch Chinese land. Ja, China zal het geen land noemen. Taiwan. Ja. Hè, China noemt het een provincie. Is toch maar uh, wortel kunnen schieten. Of in, uh, in uh, Zuid-Korea bijvoorbeeld. En dat verwesterd dan? Uh, in zekere zin. Want de confucianistische cultuur is er nog altijd. En, dat, en datzelfde geldt voor Japan. Er is wel een, een democratie. Maar maar zeggen, dat werkt volgens, een, volgens andere normen dan wij gewend zijn. En de confucianistische leer, eventjes nog. Nou, de confucianistische okay. leer uh, gaat ervan uit dat de samenleving harmonieus moet wezen, zodat we met z'n allen kunnen overleven. Want China is met name een maatschappij geweest... waarin de honger eigenlijk regel was. en niet-honger-uitzondering. Dat is leuk en aardig, maar dat gat, die kloof tussen arm en rijk in China... die wordt nu alsmaar groter. Ja, die Dus harmonie is nog lang. Precies, dat is de theorie in de praktijk. Confucius wil een harmonieuze samenleving... heeft dus de maatschappij zo ingericht in relaties van... Hierarchie. Er zijn altijd mensen boven en mensen onder, gehoorzamen. En degene die, de, die boven hier gesteld zijn... moeten wel goed zorgen voor degenen die onder hen gesteld zijn. De keizer moet goed zorgen voor zijn onderdanen. De communistische partij moet goed zorgen voor de Chinezen. Want anders komt er vroeg of laat een opstand. hebben we altijd gehad in de Chinese Meneer geschiedenis. Meneer moet dus goed zorgen voor zijn werknemers. Hoe doet u dat? Want u zit te knikken. Dit herken ik. Ja, dat klopt. En uh, ik denk dat het ook te maken heeft met uh, het... Weggepest worden. Ik denk dat dat maken heeft met vertrouwen. Ik denk, ik heb te veel westerse hoge bonzen gezien, die, of ondernemers die gewoon recht op zeggen. Ik vertrouw die Chinezen niet die voor me werken. En ik denk dat vertrouwen en geven. wat vertrouwen ze dan niet? Dat ze de boel niet bedonderen. In welke vorm. Maar dan maar ook. De, de kast leeghalen, of? Of ooit met de technologie ervan doorgaan. Of... En ik denk dat je vertrouwen geeft dat dat de, de band met de, het bedrijf, de collega's, uh, versterkt... en het hele leven een stuk makkelijker en soepeler uh, laat gaan. Ja. Nee, dus nee, zowel cultureel als zakelijk. Inderdaad dus. essentieel, hè, de kwestie van vertrouwen. We hadden het net even, eventjes over uh, weet ik, hoeveel uh, uh, contracten tekenen... en bepalingen uh -huh. en noem maar op. Het stelt allemaal helemaal niks voor als er geen vertrouwen heerst. Je moet met de Chinese partner een vertrouwensrelatie... Uh, zien te vestigen. Hoe doe je dat kost, dan? Kost tijd. Uh, nou ja, al zo'n beetje als met de Italianen. He, dus naar nou ja, de gezondheid van, van vrouwen en kinderen... en, en, en, en, en de, de moeder de informeren. Gewoon ge ge de, de gezellige kwekjes. Ja. Een hele hoop dingen... De, de, Iets weten over de Chinese geschiedenis waardoor je blijk geeft interesse maar, te hebben in deze culturele achtergrond. Zal ik dit verhaal eventjes proberen af te maken. Want het is namelijk heel belangrijk als dat vertrouwen er niet is dan belazeren ze je vroeg of laat. Als het vertrouwen er wel is dan heb je aan de Chinees de beste partner die je kunt voorstellen. En om dat vertrouwen te kweken heb je tijd nodig. Maar op het moment dat zij zeggen dat ze je noemen broer of oom of als je wat ouder bent, vader, Dat betekent dat je tot de familie behoort. En de familie is de Wat ze jou, Jan? Ja, ik ben gezien mijn, mijn leeftijd ben ik al bijna oud Bijn om. Nee. <Risa> maar is dat wat er misgegaan is met, uh, met Muller en Saab? Die dus uh, uh, samen met een Chinees bedrijf wilden gaan. Ja. En dat is afgeketst. Ja, al zo gauw. Het was van, vorige dat week 150 miljoen. Ja. Was er geen vertrouwen? Ja, de Houtij heet dat bedrijf. Schitterende bedenken. Dat. Oh. Wie, wie, wie weet waarom spreekt u Chinees? Wil geen scholen, boete haal kussen. sowieso. Klinkt al Klinkt ja, maar dat betekent dat mijn Chinees niet zo heel goed is. Maar dat is heel slecht. Behoorlijk, <laughs> lukt wel, lukt meneer. Ik wat jouw wat tijd betreft. Ik denk dat dat komt omdat ze te snel hebben willen gaan. Al snel van oh, die geldschieter hup uh, geef kom maar op met die 150, en niet de moeite hebben genomen om die vertrouwensrelatie maar te Maar dan is nu echt een probleem, want nu moeten ze echt razendsnel ja. op zoek naar een andere investeerder. Ja, Great Wall Motors zijn ja, er uh, bezig, maar ja. als je zo onder druk staat, dan gaat het natuurlijk helemaal niet werken. Nee, dat weten de Chinezen donders goed, maar dat geldt voor iedere relatie. Mensen die zeggen van, ik moet over drie, drie dagen weer weg, nou, dan houden ze je twee dagen bezig met dining en whining en je allerlei toeristische dingen bezoeken. Nou, en aan het eind is daar gewoon geen tijd meer om iets uh, goeds te onderhandelen. En dan ben je bereid willekeurig wat te ondertekenen. U herkent het allemaal, hè, meneer Hak? Ja. ja het, het klinkt flauw, maar het is natuurlijk bij u en ook in uw branche waarschijnlijk... totdat je belazerd wordt, ja, zal je wel uh, een vriendschap moeten sluiten. Nee, ik maak me er niet zo zorgen om tot, tot ik belazerd word. Nee, Nee? nee. U, u heeft dat vertrouwen. Ja, dat denk ik wel. In ieder geval doe ik doe mijn best om uh, ja. het vertrouwen te geven maar, en uh, ja. te behouden. Ja, nou ja, Waarschijnlijk is dat, begrijp ik dus van Van der Putten, de enige manier ook om te functioneren. Ja. ja. He ja nee, He heeft, u, heeft u te maken met de regering als communistische partij? Nee, nee. Dat Heel indirect, bijvoorbeeld dat op het ogenblik uh, contant geld. Die de middelen zijn enorm schaars. Dat is heel moeilijk aan te komen. Zelfs de bank heeft het soms niet. Ja, behalve voor de uh, overheidsbedrijven. Okay, die die maar, krijgen uh, alles toegesluist, daar, uh, daar hoor ik niet bij. Maar wat <laughs> bedoelt u? U krijgt gewoon muntjes niet of ja. bankbiljetten niet. Ja. Maar al als weg. je naar de, met de wissel naar de bank gaat, is uh, dus het gebruikelijk als je, weet je 30 juni is inleverdatum, als je een paar dagen eerder gaat, lever je wat rente in en je krijgt contant geld mee. Nou, nee, kom 30 juni maar terug, we hebben het niet. Of de regels van ik wil investeren, uh, uitbreiden in de productielocatie. Nee, dat moet echt met eigen geld, eigen vermogen en niet met korte termijn leningen. Die zijn gewoon verboden. En een hypotheek of zo, krijgt nee. u dat als nee, buiten ja. al ondenkbaar? Nee, maar, maar dat, dat, dat krijgt natuurlijk... de Chinees ook veel minder. Dat, het fenomeen hypotheek is iets van uh, heel nieuws en, ja. nou, en daar veel mindere ooit, mate dan wij het gewend zijn. En hoe komt dat dan? Dat ja, heeft meneer, niks, denk maar, dan dat meneer met zijn Chinezen... geld daar niet kan opnemen. Ik denk dat dat te maken heeft met, uh, ja, met de, de, de maatregelen de. om de oververhitting van de economie ja. een beetje tegen te gaan. Maar dieper is het, uh, zit er heel iets anders achter. Dat is namelijk dat de Chinese overheid, laat we zeggen de Chinese Communistische Partij, uh -huh. uh, de eigen bedrijven, dus de staatsbedrijven, geleid door communistische partijmensen waanzinnig bevoordeeld boven particuliere bedrijven. En die zitten in alle belangrijke sectoren. Die zitten hè? in alle belangrijke sectoren. Het zijn er veel en veel minder. Het gros van het aantal bedrijven in China zijn particuliere bedrijven. Uh, ik geloof maar 10% van het aantal is staatsbedrijf. Maar die zijn veel groter en zitten in alle sleutelsectoren. Sectoren waar dus buitenlandse bedrijven of helemaal niet kunnen komen... of alleen maar als kleine minderheidspartner. En als je daar dus zaken mee doet, laten we zeggen als shell zijn of mm -hmm. als DSM-zijnde, die dus gisteren ook weer een nieuwe locatie uh, heeft geopend... dan hou je dus eigenlijk ook weer die communistische partij uh, hou je in het zadel. En, en daarmee dus ook het hele systeem. Ja, maar buiten de communistische partij is geen heil in China. Dus je we uh, praten wat je wilt over dat het zo veranderd is sinds maal. En het is natuurlijk ook ontzettend veranderd. En de mensen hebben veel en veel meer vrijheid. Dus we worden niet op alles en nog wat meer gecontroleerd. Maar tot hier en niet verder. He, op, op, op politiek gebied niet de almacht van de communiste partij in discussie stellen. Zoals we op het ogenblik zien met die enorme golf van, en dus van, dus ook van repressie. Mensenrechten niet in, ter discussie stellen. Uh, nee, want dat zijn onze mensenrechten, zegt China. Daar hebben wij, wij, wij hebben daar hele andere op, opvattingen voor. Volgens hen zijn het en, en zich tegen China ingaan. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen... omdat ik iets van de Chinese geschiedenis weet. Dat probeer ik ook in mijn boek uit te dat leggen. dat is alsmaar dat nationalisme... als je kritiek hebt op dat mooie moederland China... dan ja, ben je gewoon al... Want daar, ben je, daar ben je trots op. En de leiders, dus in dit geval de communistische partij zijn eigenlijk China zelf. Het zijn de vertegenwoordigers van China. Kritiek hebben op je leiders is kritiek op je eigen land. Dat is bevuilen van je eigen nest. Dus dat, dat doe je niet. Dus je niet uit een revolutie komen in. Nou, met eetje. deze mentaliteit niet. Maar je weet het natuurlijk nooit. Hè, want het hebben snalen om de rok en als op een gegeven moment een economische crisis Ken, uitbrengt, of, bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook tamelijk uit de lucht vallen. Hè, of eh, als, als de, de grote kloof tussen, tussen rijk en arm nog groter wordt, doen hun best op het ogenblik om het te verhinderen. Maar dat lukt niet echt. Hè, dan kan op een gegeven moment heel veel mensen de kladderedats uitbreken. Dat kan. Even misschien een stapje terug. Eigenlijk zoals we de uitzending ook begonnen... naar aanleiding van dat Volkskrant-artikel. Daar wordt natuurlijk met een zekere verontwaardiging gesproken... wat jullie ook allebei dus uh, constateren... dat het, de grote staatsbedrijven en de eigen bedrijven bevoordeeld worden. Tegelijkertijd denk ik, ja, haal je de donder. Natuurlijk doen ze dat. dat is toch ook logisch, of niet? Ja, geen, geen enkele economie uh, is altruïstisch, natuurlijk. En, en, en China vindt dat ze het volste recht hebben om, om dit te doen, om de verloren tijd goed te maken. En uh, nou ja, het Westen eigenlijk op zijn plaats te, te zetten. En in alle schoolboekjes wordt nog altijd die kwestie van die eeuw van de vernedering, hè, wordt er ongelooflijk ingehamerd. En het wordt nog altijd van stal gehaald, hoewel ik onderhand vind hè, dat de tweede economische wereldmacht, die China nu is... wel eens van, van, van, van dat minderwaardigheidscomplex... misschien is het wel gespeeld, maar zo komt het in ieder geval over... daarvan af kan. Maar dat is niet zo. Meneer Hark, als u nou winst maakt hè, in China... kunt u dat dan naar Nederland sluizen eigenlijk? Ik denk het wel. We zijn uh, nee, geen zijn, jawel, we zijn uh, afgelopen jaar uh, hebben de compensabele aanloopverliezen zijn, uh, weggewerkt. Uh -huh. We moeten inderdaad nu vennootschapsbelasting uh -huh. betalen... Maar uh, voorlopig blijven we doorgaan met investeren in het bedrijf uh, om het verder uit te bouwen. En volgens mij is het daarna gewoon mogelijk om dividend in Nederland te krijgen. Ja, volgens mij, dat lijkt me wel een van de eerste dingen die nee, je, je doet. Ik denk dat het niet veel moeilijker is dan of je du Duitsland of Amerika moet ah, halen. Wat dat betreft nee, gelden in de internationale klopt, klopt dat Jan van de Putten? Kan hij inderdaad zo zijn geld eruit halen als hij wil? Uh, als, het goed, als het goed is wel. Maar het hangt toch af van, van wat de partij... Uh, nou ja, de partij, laat maar zeggen de plaatselijke ja, ja. partijfunctionaris... Ah, die met buitenlandse bedrijven is belast. Nou ja, niet voor niks worden ondernemers ook... de, de een na de ander wordt lid van de communistische partij. <laughs> ja. Alles onder één paraplu. Ja. Maar alles hangt af van vaak van de luimen he? van een plaatselijke partijman. Ja. Maar je en... moet ook je belasting betaald hebben... je sociale premies betaald hebben. Als dat allemaal netjes in orde is... je hebt al wel een stempeltje van de belastingdienst. Dan... Nee, maar de, <laughs> er staat zoveel op papier. Hier, he. China heeft de beste milieuwetten van de wereld, terwijl het het meest verontreinigende ja, land is. Want die precies. wetten worden niet nageleefd. En nu gaat het ons niet vertellen, dus laten we de vraag maar andersom stellen. Hoort u nou vaak van uw collega ondernemers dat ze daar toch wel behoorlijk in het corruptienest uh, gekomen zijn? Nee. Um, ik denk dat als westerse bedrijven dat het ook uh, geaccepteerd wordt dat je niet meedoet aan dat. Uh, dat spijtje. kan je je permitteren? Ja. Ja omdat, ja, omdat het zo gemakkelijk tegengebruikt kan worden. Uh, als de, af en toe dan moet er een voorbeeld worden gesteld. En dan zijn niet-Chinese bedrijven zijn bij uitstek daarvoor uh, geschikt. Uh, dat, uh, dat grote bedrijf Foxconn, met die, die, die, die, die voor Apple en zo al die dingetjes maakte... En met, met 350.000 werknemers ja, ja. van de ene zelfmoord naar de andere plaats... Ja. vanwege mensonteerende mensonterende omstandigheden. Nou, er zijn genoeg Chinese bedrijven en hetzelfde gebeurt. Maar het is dus een Taiwanese bedrijf, dus daar is men om dat aan de kraak te stellen. En toen is men ook uh, de eisen van de arbeiders om hogere lonen te krijgen, gaan steunen. Nou, dat was vroeger totaal ongekend. Maar juist ja, China, het hele economische model is aan het veranderen natuurlijk. Hè. Ze proberen de binnenlandse markt meer te ontwikkelen, minder af te hangen van de export. Dus we zitten op dit moment op een tweesprong. De vraag is of het lukt. Maar ja, kunt u op dit ogenblik nog mensen aanraden om in te beginnen in China? Of heeft u zoiets, nou wacht nu maar even af wat er nou allemaal gaat gebeuren? Nee, ik zou het doen. Ja? Ja. En wat zou u mensen aanraden? Nou, het hangt ervan af in welke, in welke sector. Hè? Uh, Chinezen hebben geen uh, bedrijven meer nodig... die met uh, volwassen Chinese bedrijven concurreren. Uh, maar er zijn geno genoeg sectoren waarin ze wel degelijk buitenlandse investeringen kunnen gebruiken. In de, de, in de groene sector, de, het, de water, voedselveiligheid. Hè, denk aan al die voedselschandalen, dat willen ze eigenlijk ook, ook wel vanaf. Landbouw, landbouwveredeling, eh, noem, maar, noem maar op. Hè, dus eh, als wij... Als, China, als Nederlands bedrijf goed zijn voor China. Als China ons kan gebruiken, zijn we welkom. Hartelijk dank. Zaken doen in China. Daarover ging het dus met Jan van der Putten, oud-China-correspondent... en schrijver van het boek Verbijsterend China. En we ook Pieter Hak, eigenaar van een bedrijf in China, Magneto. Zometeen hier op Radio 1 Opium eh, van de AVRO. Nu eerst het nieuws van half drie met Juri Stubenitsky. Radio 1, het NOS-journaal.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 Burgemeester Abu Taneb heeft kransen gelegd en er is vanavond een wandeltocht. Duitsland moet het tekort aan vakkrachten opvangen met buitenlanders. In de komende 15 jaar moeten er 2 miljoen vaklieden uit het buitenland worden toegelaten. Dat zegt het Landelijk Arbeidsbureau. Dat zegt ook dat Duitse ondernemers in de toekomst vaker naar het buitenland zullen gaan... omdat er wel genoeg vakkrachten zijn. En een jongen van 17 uit Kerkrade is een fortuin misgelopen. Hij won bij een online pokertoernooi bijna 400.000 euro... Maar omdat hij minderjarig is, krijgt hij geen cent. Mensen onder de 18 mogen niet meedoen aan pokertoernooien... maar hij speelde op het account van zijn vader. Het geld gaat nu naar goede doelen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. De nieuws- en sportzender. De Avro. Het is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Opje met de cultuurmagazine van Radio 1 van de Avro. Live vanuit Desmet aan de Plantage plantagemiddelaar nummer 4 in Amsterdam. Tot half 5 zitten we hier. Bent u in de buurt, komt u even langs en ook vooral binnen. Dan kunt u Thomas Verbocht horen vertellen over zijn nieuwe boek Perfecte Stilte. Ariane Sluiter komt hier langs over het verjaardagsfeest van Pinter waarin ze schittert. Uh, het Nationaal Historisch Museum, dat, ja, dat bestaat. Directeur Valentijn Bijvank die komt uitleggen... wat hij met 100 vierkante meter heeft gedaan... in de Zuiderkerk hier in Amsterdam. En Cornel Maas die komt ook langs. Koers kunst doen we natuurlijk, virtuele vitrine... 80 seconden latente talent, het is er allemaal. Nu al aan tafel, uh, Annette Embrechts onze theaterdeskundige. Uh, en dat is niet voor niets, want Clary Polak die is hier ook. Dames, welkom. Clary, jij bent hier als uh, in je hoedanigheid van hoedanigheid... voorzitter van de jury van het Nederlands Theaterfestival... En je gaat zo dadelijk de tien genomineerde voorstellingen bekendmaken voor dat festival dat in september wordt gehouden. Een soort handige samenvatting van het voorafgaande, dat zo zou je dat festival kunnen noemen. Um in september, dan heb je dus voorstellingen gemist... waar iedereen het over had. Dan heb je alsnog de gelegenheid om iets te gaan zien. Uh, een vakjury bepaalt welke vijf grote zaal... en vijf kleine zaalvoorstellingen hernomen worden. En die jury die staat dus van dit keer onder, onder jouw leiding. Het is trouwens niet de eerste keer. Want je had nee, twee gedaan. jaar geleden heb ik het ook een keer gedaan. Dat is zo, het goed, is bevallen. zo goed bevallen. In, <laughs> dat ik niet kon wachten om, om het nog je een je keer te mogen doen. Ja. Dat was het gewoon. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar het, het, was, het was ook wel iets anders. He? Want je had nu meer verantwoordelijkheid dan, ja, dan twee jaar geleden. vorig jaar was het alleen... Nog maar het theaterfestival. En nu is het zo dat er, uh, dat er twee juries zijn samengevoegd. Namelijk die van het theaterfestival en de jury van de theaterprijzen. Dus de Louis door de Theodor, de Arlecchino uh, en de Columbina. En uh, die juries zijn nu voor het eerst samengevoegd. En we hebben gekeken of dat uh, succesvol was. En of dat inderdaad ook. He, of, of we de krachten konden bundelen. Ja, maar dat betekent dat, dat je op een heel andere manier ook mocht gaan kijken. Nou, dat is, dat is meteen het ingewikkelde. Want dat moesten we natuurlijk werkende weg we uh, uitvinden. Uh -huh. En het is inderdaad waar dat je, je kijkt anders naar een voorstelling... als je uh, uh, moet selecteren voor een festival. Want dan kijk je naar de voorstelling als geheel. En, en, en terwijl als je uh, prijzen uitdeelt... dan kijk je naar specifieke personen... Ja. naar specifieke prestaties ja. van uh, individuen. En uh, uh, dat vond ik... Het kan wel heel goed, overigens. Maar, maar je moet jezelf bewust zijn... dat je dus op twee niveaus moet kijken, als het ware. Ja. En uh, dat, dat is best merkbaar. Dan moet je bijna twee keer gaan kijken. Nee nee, nee, nee, nee. Dat, ik nee, dacht, niet dat nee. is niet ah, is al ah, Dat ja. red je niet met twee ogen. Ja, ja. Eh, Annette, hoe denk je dat het in het uh, theaterveld eigenlijk valt, zo'n festival? Want ik bedoel, dan ben je acteur. Heb je, net heb je een voorstel, ik ben je klaar mee. Dan moet je meer helemaal gaan instuderen... omdat dat verdraaide festival je geseliteert. Dat is een geloof maar dat ze echt zitten te wachten welke voorstellingen geselecteerd zijn. Hoor. Yeah? Ja, het geeft toch aan dat je een belangwekkende voorstelling hebt gemaakt. Mm. Dus dat je ertoe doet als gezelschap... dat je tot de beste, belangwekkendste van de tien hoort... in ieder geval in de ogen van die jury. Yeah. Zeker. En of het wel of niet hernomen kan worden... daar zitten ook heel vaak praktische redenen aan vast. Maar daar wordt volgens mij op de achtergrond wel een beetje meegekeken... van god, hoe kunnen we die hernemen? Maar een herneming is natuurlijk ook altijd, als het lukt... Heel bijzonder, want dan kan het publiek hem nog één keer zien. En dan heeft hij dat etiket van de geselecteerde jury. Ja, ja. En er wordt niet in die zin meegekeken op de achtergrond... dat het onze keuze bepaalt of het wel of niet hernomen kan mm. worden. Dat, dat, wij worden niet gehinderd door kennis of het wel of niet hernomen kan worden. Ja, dat ging, blijkt uh... dan pas achteraf. Het is wel een van de redenen waarom we bijvoorbeeld al zo vroeg die keuze moeten maken. Dat is vroeger dan bij de theaterprijzen, bijvoorbeeld, dat is een maand later. Ja. En dat heeft wel te maken met dat die gezelschappen natuurlijk op de hoogte moeten worden gesteld. En dan uh, allerlei voorzieningen moeten treffen om het te hernemen. Ja, ja. Hoe vaak heb jij zelf in het theater gezeten? Dat is behoorlijk wat keren, denk ik. Je bedoelt dit seizoen? Ja. Ja, ik heb het niet geteld. Ik, ik geloof dat ik ook heel zenuwachtig zou worden als ik dat zou moeten tellen. Maar ik, nou, ja, ik denk wel iets van... Uh, 30, 40 keer? Ga je dan nog voor je plezier? Hè? Ja, juist. Nee, maar, maar je moet het niet doen als je het niet leuk vindt. Dus uh, ik, ik doe het omdat ik heel erg van theater hou. En, en ik dus een prachtig excuus vind... Om, er, om heel veel naar het theater te moeten en te mogen. Ja. Mm, yeah. um... En ben je Halber Zijls daar nog tegengekomen, eigenlijk vroeg ik Geen over. enkele keer, nee. Nee, want ja, je had een Mark Rutte in de uitzending van Buitenhof... en toen was, ja, die, die beweerde dat die, dat die stoelen... Ja, uh... nou, die zei dat er maar tien mensen ja. op de, uh, ja. uh, nee, de, de eerste rij was. Het weten we. dat is de ja. En, uh, en dan, ja, goed, dat is kolder. Nee, maar ik, heb, uh, ik kom ver, verrassend weinig uh, bewindslieden tegen ja. uh, in het theater. En ik ook niet. Ik ben hem nee. ook niet Allard? tegengekomen. Nee. Nee. En ik zit zeker 300 keer per jaar in een voorstelling. Kijk. Dus tel dat op. Goh, en... jongens, ik ben hem een keer tegengekomen, bij Scapino in Rotterdam. Nou, dat is toch dat was met die voorstelling van de muziek van Louis. Ja, dat is zijn ding. Oh, maar Richard Nou Nee, goed, dat weet ik niet. Nou, hij is dus wel geweest, dat in ieder geval. Laten we naar de keuze gaan. We doen het zo: we hebben vijf kleine voorstellingen en vijf grote zaalvoorstellingen, moet ik zeggen. Laten we beginnen met vijf kleine zaalvoorstellingen. Als alternatief voor de tromgroffel hebben we hier iets geheel anders. Heren. Ja. Perfect. Goed. Goed. De vijf uh, beste voorstellingen voor de kleine zaal. Belangwekkendst, hè. Beste uh, is meteen weer zo. Belangwekkendst, uh, ja. ja. ja, ja, ja. Oké. Okay. Kleine zaal. Goed. Uh, dat is Doodpaard met Freetown. Dat is een klein nou, applausje. applausje, hoor. <laughs> het Nationale Toneel met Emilia Galotti. Hey. Ja, nou geef je het ze ja, aan, dan ja, is het ja, niet meer me spontaan. weet je. <laughs> Mighty Society met Mighty Society 8, oftewel Wilders, Wilders musical. Ja. Het uh, nationale toneel Laura van Dolron met uh, Sartre zegt sorry. Ja, mooi. En de toneelmakerij en firma Riek Zwarte met De Storm. Ja, ja die, die van uh, Lisbeth Kooltof. Ja, Nou, mooie selectie. Uh, eerste reactie, Annette Emrechts? Ja, heel, ik kan me daar helemaal in vinden wel. De Storm had ik vijf sterren gegeven. Het is echt een in prachtige France, ja. voorstelling van de toneelmakerij. En wat je wel ziet, dat vind ik wel mooi. Um, dat zijn dus jonge mensen die nu bij grote gezelschappen iets maken. Mm -hmm. Dus Suzanne Kennedy is natuurlijk vorig jaar ook al wel in de prijzen gevallen. Maar, Emilia Galotti. Hè? Die, ja, dat is ja, ja, ja. Emilia ja. Ja. bij het Nationale Toneel. Laura van Dolron, die ook vanuit de productiehuizen... maar nu doorstroomt naar het Nationale Toneel en dan genomineerd wordt. Met haar ja. stand op philosophy, zoals het wordt genoemd toch? Ja, ja, ja Ja, en uh, dat is dus mooi dat die dus... Ook erkenning krijgen nu mm -hmm. van dat ze bijzondere dingen maken. En die musical over Geert Wilders ja, die mocht natuurlijk niet ontbreken. Want als iets actueel was en scherp... en ook nog over de commercie ging en over de politiek... en nog in een, in een commerciële vorm leek gegoten te zijn... dan was het Mighty Society Geert de musical van Erik de Vroed. Ja, dus act act act actueel, let je daar nou ook nog op de selectie? Nee, we hebben, we hebben gek genoeg... Uh, ik geloof dat vorig jaar van tevoren is gezegd... Uh, we kijken naar uh, voorstellingen die uh, engagement uh, vertonen. Dat hebben wij dit jaar helemaal niet gedaan. We hm. hebben van tevoren gewoon... Uh, uh, we hebben opengekeken naar wat er langs kwam. Dus we hebben niet van tevoren gezegd, nou, het moet hier en hier en hier aan voldoen. Ja. Maar je ziet het wel veel meer terug bij voorstellingen, hoor. Actualiteit, engagement. Vroeger werd altijd gezegd, theater reageert langzaam hm. op de actualiteit. Weet je, Gerrit-Jan Reinders maakte dan een voorstelling over Srebrenica... dat we al bijna vijf jaar verder was. Maar nu is de reactiesnelheid is verhoogd. Er wordt heel nou, snel gereageerd. Ja, dat, dat zeg je. Dat is, dat is één kant van de medaille. Maar goed, vorig jaar is de staat van het theater uh, uitgesproken door uh, Johan Nederlof... Ja. Van Mug met de Gouden Tand. Uh, sorry? Van Mug met de Gouden Tand. Ja, ja. Van Mug met de Gouden Tand. Uh, die hadden toen heel duidelijk over de kunstcrisis en de crisis in de kunst. En dat, gek genoeg, vind je nog niet zo terug in, hmm. de, uh, in de voorstelling. Het lijkt wel of men zich nog moet verhouden tot die nieuwe situatie. Dat verwacht ik eigenlijk pas weer de jaren daarna. Of Freetown is ook een heel politiek geladen stuk. Ja, gaat ook maar over... niet over crisis in de kunst. Ja, de enige oh, dat, manier... doe ik. Nee, dat bedoel ik. Nee, nee, nee. Ja. Dat is nee, het, is dat een is een het grote stilte. Dus het is een grote heel geëngageerd stuk, in feite. Ja, dat dat een klinkt. beetje wat, wat, wat Lineke ja. Rijksman nu met haar voorstelling uh, over, over de crisis in de kunst... Uh, wat is het nu? Wat is het ja. nu? Ja. Ja. Ja, ja, nee, over de crisis in de kunst wordt relatief weinig gemaakt. Is er een voorstelling waar jij van deze vijf, waar jij nog beelden van hebt... dat je zegt, dat is me ontzettend bijgebleven, dat vond ik fantastisch. Nou ja, Freetown vond ik een prachtige voorstelling. Die drie vrouwen die daar in een... In een uh, te midden van uh, allerlei afval... Zal ik bergen afval... Ja. Uh, in een, in een, in een Noord-Afrikaans land... Uh, of is het Midden-Afrikaans, weet ik niet meer. Maar in elk geval... Um, ja... Zo, zo blijk geven van een, van, van een volstrekte kloof tussen de culturen. Dat vond ik, dat vond ik een prachtige voorstelling. Ja, met eh, Manja Topper, Lies Pauwels en Ellen Goemans. Ja. Uh, um, en, en dan uh, de, inderdaad die actualiteit met Wilders the Musical. Uh, de Musical. Die ego-voorstelling. Mensen die solo, zoals Lindeke Rijksman in feite ook, solo op het uh, toneel staan. Is dat ook een is dat een trend? Of, dat, dat zie je al lange aan het Emrecht, denk ik. Nou, Dat zie je wel echt, hoor. De afgelopen jaar, en ik denk dat Kleren dat misschien wel kan beamen... er zijn heel veel voorstellingen die eigenlijk over particuliere familiegeschiedenissen gaan. Zielenroerselen. Zielenroerselen, mm -hmm. soms ook stoornissen in ja, de familie ja, ja. ook nog. Ja. En kijk, die voorstellingen zijn vaak heel uh, ontroerend, vaak bijzonder om te zien. Maar ze gaan natuurlijk pas echt zinderen als ze dat... Uh, particulieren weten te verheffen naar een niveau wat ons allemaal raakt. Ja, daar moeten ze het metaniveau in zitten. Want anders blijft het ja. veel op het, uh, ja, inderdaad, op het persoonlijke ja. het individu. Ja. Want je had natuurlijk Sanne Vogel met haar geschiedenis... van ja. boskanker in de ja. familie. Ja. Je had uh, Nassar uh, met die voorstelling Oemi. Oem. Dat is een, inchar, ja, een ja, stuk van Maria Goos. Ja, ja over zijn Marokkaan zijn en zijn moeder. Ja. Family en... 81 had je ook nog. Ja, en dus, in feite ja. zit er maar eentje van die kleine zaalvoorstellingen in de in die selectie. selectie. Dus dat zegt ook wel iets dat een familiëre geschiedenis... niet per definitie een hele belangwekkende voorstelling oplevert. Dat klopt, dat klopt. Het is wel zo dat wij in de jury enige tijd hebben uh, gediscussieerd of we er eigenlijk niet een soort van apart uh, uh, uh, themaatje van zouden moeten maken. Het omdat ego, het zo opvallend is. Het documenten het documenten festival. Maar en waarom dat heb je het niet gedaan? Nou, uh, nou, ten eerste omdat het ook lastig is en het allemaal weer hernomen moet worden. En je moet het ook een plaats geven in het theaterfestival. Ik bedoel, zo, zo makkelijk is dat allemaal ja. niet. En we hebben uiteindelijk toch uh, besloten om, om de, uh, om de uh, voorstelling op hun eigen merites te, te beoordelen. En, nou goed, daar is dus... Uh... Overigens verbaast het mij niet, want je ziet het in tijdschriften ook. En tijdschriften die draaien ook heel erg om de familiegeschiedenis... om de, de zielenhoers, om de stoornissen. Ja. Ja. Dus ik denk het dat heel het heel erg van deze tijd... Het is heel ja. erg van deze ja. tijd, dus heel zie je het ook ja. in het ja. theater terug. Ja. Goed, dat waren dus vijf uh, be belangwekkendste voorstellingen voor de Kleine Zaal. Ik geef ze nog één keer uh, Doodpaard, Freetown... het Nationaal Toneel, Emilia Galotti, Mighty Society 8... De, de Wilders Musical, het Nationaal Toneel... Laura van Doron, Sartre zegt sorry... en de toneelmakerij... Firm en Marieke Zwarte met De Storm. Zo dadelijk de vijf belangwekkende voorstellingen voor de grote zaal. Maar eerst een muzikale break. Dat vinden wij leuk. De wereld is hun huis, zo luidt de Nederlandse vertaling van hun nieuwe album. Dat omschrijft meteen waar het om gaat. Oost en West, traditie en elektronica worden erop vertegenwoordigd. Hier is uit Antwerpen het Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Heren. Take a me busted, the drifting off. Tell Vetteman, get me to come. Say, busy, took the nanny, drifted by. More velocity, took manga, took your camera off. Say, give me, give me all your love, baby. Can't you see that you're the sunshine in my life? Well, I try to be the man for you. Even if it's the last thing that I'll do, no more lies, I'm with you. Tutto il tuo amore, perché l'unica che voglio. Senza di te, non c'è mia esistenza. Innamorata, io morire per te. Sig mi, gimme all your love, baby. Can you see? I hope it'll be everlasting, love. Well, there's something in the atmosphere, baby. If you would really care, my love belongs to you. I'm busy to the nanny, to the pamovelos, I'm to the mangela, to the Say, give me, give me all your love, baby. Can you see that you're the sunshine in my life? I try to be the man for you, even if it's the last thing that I do. No more lies out with you. Het thema van het Antwerp Gypsies K-orchestra... bestaande uit Gregor Engelen, Engel, Mukti, Gabriel, Shuki, Latifi en Nathan Daams. Uh, straks hoort u ze nogmaals hier in Opium. U luistert naar Opium met Afroop Radio 1. Uh, we maken hier bekend uh, welke voorstellingen... in het Nederlands Theaterfestival in september zullen worden hernomen... Dus acteurs, regisseurs in Nederland, blijf aan het toestel. Uh, we gaan verder met de vijf beste voorstellingen... of de uh, belangwekkendste voorstellingen. Ach, ik leer het nooit. <laughs> Voor de grote zaal. Kledi uh, Polak, voorzitter van de jury. Welke voorstellingen behoren tot de allerbeste dit seizoen? En mag ik de heren van de muziek... mag ik je weer vragen om even een, uh, iets te doen? Ja. Yeah. Tada. Heel fijn. Daar komen ze. De, de, de vijf belangwekkendste uh, voorstellingen uit de grote zaal van afgelopen seizoen zijn... De Mexicaanse hond in samenwerking met Olympique Dramatique bij het Kanaal Naar Links. APPLAUS. Hummelink Stuurman Theaterproducties De Kus. APPLAUS. Toneelgroep Amsterdam in samenwerking met N.T. Gent Kinderen van de Zon. APPLAUS. Toneelgroep Amsterdam en toneelschuurproducties Al Mijn Zonen. En wonderbaum met Natives 2. Mooi. Oh yeah, hey. vijf, uh, vijf grote zaal. Een Eerste reactie aan netten bericht. Uh, ja, een mooie selectie, een selectie. Opvallend, de kus is natuurlijk uit het vrije, vrije circuit. circuit ja. Die zitten ja. er niet vaak tussen. Dus het nee. uh, opvallende ont, uh, die er ontbreekt... is natuurlijk wel Richard III van Orkater. Maar die die, die nieuwsbeeld... wel genomineerd is voor de afro -toneel Publieksprijs ja. Dus daarmee ook in het festival zit... en de opening van het festival is. Maar ik denk dat Orkater toch even zal slikken... dat hij niet door de jury uh, is mm. genomineerd. Het was natuurlijk een productie gebouwd rondom Gijs Gold van Aschat. Het was misschien eerder Gijs de eerste dan Richard III. Maar... Ja, nou, ik, ik, ik kan niet te veel zeggen. Over, hmm. uh, over hoe we erover hebben gepraat. Maar dit is natuurlijk wel een, een onderwerp van gesprek geweest ja, in de jury. Ja, ja. En het was zeker ook een van de kanshebbers. Maar inderdaad, hij is uh, afgevallen uh, ten gunste van deze vijf... die we uiteindelijk gekozen hebben om er maar eens iets heel nietszegends over te zeggen. Ja, en nou, ja. ja. het moduleert. Er komt gewoon uit. Heel fijn. Ja. Augustus, Oklahoma ontbreekt ook van dus. Hmm. Het, uh, is maar die eigenlijk... is wel natuurlijk vrij laat. Uh, ja, uh, die, heeft nog, wel, uh, die is nog, heeft nog wel meegedaan. We hmm. hebben het er nog wel over gehad. Maar ja. ook die is afgevallen uiteindelijk. Ja. Uh, verder, wat wel? Voor een lijn om te, uh, ik, ik zie mooie uh, samenwerkingsverbanden met, met Vlaamse gezelschappen, zoals bij uh, de Mexicaans Zond en Olympique Dramatiek uh, uh, en in Gent en toen op Amsterdam. Ja. Uh, wordt er, wordt er, veel, er wordt veel samengewerkt he, tussen, tussen Nederlandse en Vlaamse gezelschappen. Ja, niet alleen tussen Nederlandse en Vlaamse, maar je ziet dat die samenwerking steeds uh, concreter gesteld mm -hmm. krijgt ook is, natuurlijk met bezuinigingen. Ja, ik maken. denk toch ook een voorbode van: er moeten allianties gesmeed worden. Ja. En, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, al mijn zonen. Dat is Thibaut Delpeut, een jonge regisseur die nou samen door toneelschipproducties en toneelgroep Amsterdam klaargemaakt is voor die grote zaal. Weet je, die kan nu ja. een echt een mooie grote zaalproductie maken. Eh, Toeneel van Amsterdam is ook weer terug in de lijst. Ja. Ook wel weer goed om te zien. Ja, toch? Twee twee keer, hè, ik kan me herinneren, dat vorig jaar, dat we bij het uh, festival zaten, dat jij constateerde dat die, het Amsterdam de grote uh, onzichtbare was uh, dat jaar. Ja, en, en die, die zijn nu dus wel. nu weer terug. En ook met repertoire als Kinderen van de Zon, dat helemaal niet een vanzelfsprekend repertoire is. Nee, maar dat is wel opvallend. Dat is wel opvallend. Dus ook een trend, vind ik, uh, dit seizoen: dat je, dat je ziet dat een heleboel groepen bezig zijn met klassiek repertoire, mm -hmm. weer op een uh, nieuwe manier inhoud te geven, naar hun hand te zetten. Als mm -hmm en daar een, een, moderne, een moderne inhoud aan te geven. En dat, dat zie je heel veel dit seizoen. Um, ook trouwens uh, in de negatieve kant, waar het mislukt. En, maar het is ook een aantal keren prachtig gelukt. En daar is Kinderen van de Zon bijvoorbeeld een, een heel goed voorbeeld van. Ja, het het, het, het Roodtheater mis ik. Ik zie ook geen Noord-Nederlands toneel. Ik zie geen Oostpool. Uh. Uh, nee. Ja, dat is, nou ja, dat is <laughs> ook een antwoord. Wat, wat wil je erover horen? Nee, nee, ja. kijk, ik, ik, ik ga niet uh, de overwegingen van de jury... waarom het een is afgevallen mm -hmm. en het andere uh, is, is, uh, is overgebleven. Nee. Uh, al, al die voorstellingen zijn gezien... en al die uh, voorstellingen uh, hebben de revue gepasseerd. Ze zijn gezien, niet tot omgemerkt gebleven, maar gewoon nee, niet gekozen. Zeker, maar niet gekozen. Ja, nou, dat is niet anders. Uh, Annette, wil jij daar iets over zeggen? Nou ja, zo'n Alice in Wonder, uh, Wonderland van het Noord-Nederlandse toneel... van Co van den Die is door de wijkjury van het Theater uitgekozen. Uit dus die komt ook, die is ook wel te zien in het theaterfestival. Dus dat is wel ja. bijzonder dat ja. het wijkjury die voorstelling ja, zeker. Uitgiet, zeker, zeker. Terwijl ze natuurlijk ook wel linken hebben met Noord-Nederlands Toneel, hè, die wijkjury. Ja. Want Noord-Nederlands Toneel doet veel met mensen uit ja. wijken. Ja. En die zat er vorig jaar nog bij, hè, met, met, met Branden. Met ja. Branden, drie keer geloof ik ja. zelfs. Ja. Ja. Uh, een van deze vijf voorstellingen, dezelfde vraag als net eigenlijk. Is er een beeld bijgebleven van een van deze vijf die je zegt, man ja, dus als ik onder nou ja, druk. Ik vond echt. Al mijn zonen vond ik wel gewoon een van de indrukwekkendste voorstellingen, überhaupt. Uh, van de laatste jaren die ik gezien heb. Mm -hmm. En het beeld dat mij bij is gebleven. is dat van de vader en de zoon die een confrontatie aangaan. Uh, uh, in, een, in een gigantische regenbui. Uh, uh, in de, dus dus besmeurd door modder en. en, en de. de de volstrekte desolaatheid van, van, uh, van de ontmaskering van, van, van die man, van de, van de vader... dat vond ik mm -hmm. zo'n prachtig beeld. Dat is werkelijk. Ik, ben heel ik ben ook heel blij dat die erin zit, als ik dan iets persoonlijks mag zeggen. Ja. Wat, wat, wat een mooie, uh, <coughs> mooie baan toch. He? Ja, het is een prachtige baan. Ja, ja. Ja. En, en uh, Woendebouw met, met Natives, uh, dat is een voorstelling die uh, op locatie werd gespeeld in eerste instantie. Ja, daarom heet het ook. Uh, ja, het is Natives 2. Want uh, ja. uit, aanvankelijk is hij gespeeld uh, in Pendrecht. Daar gaat het over. Het gaat over een, over een achterstandswijk mm -hmm. in, uh, in Voordat Rotterdam. Voordat de renovatie uh, gaat uh, precies. Gaat vinden, ja. En uh, Dat is dus Pendrecht. En die werd daar aanvankelijk um, uh, gespeeld op locatie. Um, dat was geen succes om het maar. Vriendelijk te zeggen. <laughs> en, um, maar dat hebben zij zelf ook gezien. En zij, zij zijn daarmee aan de gang gegaan. Zij hebben hem dus nu voor theater, de grote zaal bovendien, bewerkt. Ik heb hem zelf gezien in de grote zaal van de Schouwburg in Rotterdam. En, uh, en zij geven als het ware tegelijkertijd commentaar op hun mislukte voorstelling. Terwijl ze ook de, de, de, de kern van die voorstelling... namelijk uh, de mensen met wie ze hebben gepraat... en op basis waarvan zij verhalen hebben willen vertellen... houden ze in stand. En dat is een enorm krachtige voorstelling geworden. Ja, ja. En zij vertellen dus eigenlijk, ze Alles? vragen zich eigenlijk af... wat moeten wij als uh, ontwikkelde uh, witte acteurs... waarom wilden wij eigenlijk per se daar in die uh, verpauperde... Ja. een voorstelling maken. En waarom wilden wij die Rotterdamse uh, na spelen? En dan zie je dus dat je twee meerdere lagen in die voorstelling ja. krijgt. Het is wel bijzonder dat is een mislukte voorstelling... alsnog tot een uh, selectie doordringt... doordat theatermakers dat herscheppen. Ja, ja. Ik, ik herinner me van vorig jaar dat jij zei van... Uh, jammer dat er geen locatietheater erbij zit. Nu zit er in feite een locatie bij, maar ook weer niet. Maar mislukte theater... Ja, ja. Ja. Nee, de... nee, dat is waarde. Dit is eigenlijk gewoon voor de, voor de toneelzaal. Ja. Uh, um, um, als je dan... Ja, locatietheater, uh, Mighty Society is in feite een, mm. een, een soort... Daad, ja, nou, nah. dat is niet echt theater. Dat het speelt is ook niet echt locatietheater, maar... Mu musical uh, ja, complex, ja, ja, ja. ja. Maar het ja. geeft ook wel aan dat je dus echt een reden moet hebben... dat je heel gedegen moet nagaan waarom je op locatie iets wil ja. maken. Ja. Ja. En wat je daar te zoeken hebt. En dat heeft Wunderbaum zich wel afgevraagd ja. in tweede instantie. Ja. Ja. ja, het leuke is dat we, we zitten in de had uh, Hartje Amsterdam... en uh, de winnaars die luisteren dan naar de radio... en die horen de namen, die komen dan meteen hier naartoe. <laughs> Heel toevallig was ik in de buurt. Laura van Doron, ge, ge, ge, genomineerd, ja hoe zeg je, nee, uitgekozen. Uitgekozen wordt, ja. ja. Voor het Theaterfestival. <laughs> Gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, wat, wat betekent dat? Want ik zei net in de inleiding van ja, mooi is dat. Dan ben je klaar met de voorstelling en dan moet je hem weer opnieuw gaan spelen misschien. Maar in jouw geval is dat ook niet zo, hè? Jawel, ja. Wel. Of nou ja... ja heel recent uh, gestopt. Ja, wat betekent dat? Ik ja. uh, heb een feestjurk aan en hakken. En ik uh, ben <laughs> blij. Nee. Ik vind het een fijne voorstelling om te spelen. Hmm. En... Um... Ik fantaseer een beetje over dat ik hem in de Schouwburg mag spelen. Dus dat ga ik proberen te... Ga je, pas je dan de voorstelling ook aan? Ga je daar, ga je daar iets mee doen? Hmm. Dat ik op theaterfestival sta? Ja, ja zeker. Ja, ja. Wat gebeurt daar ga dan? ik een paar grapjes over maken. Hmm. Kun je al iets weggeven? Nee, nee, die ga ik hè? improviseren. Ja, ik, ik vind het ook wel een mooi moment om uh, de champagne... Er staat hier een enorme fles op tafel. Ik moet nog twee uur presenteren, dames en heren. Maar goed, uh, Laura, het lijkt me mooi als jij... Uh, ik, de, oei, ja, ja. ik kan dat heel slecht. Je, je kan hem ook tegen de muur gooien, maar misschien is het leuk als je hem gewoon opent. Ja, nee, nee, nee. Het geluid van een ploppende fles. Ja, de voorzitter van de jury die mag het die doen. Die mag het doen. Hè? Die is daar ook heel erg ja, bedreven. kleren die, die kan wel vast. Ik <laughs> zal de microfoon ja, daar even bijhouden. Nee, ja, ja. ja Goed, nou, dit... Jij mag een dan dan nog even de, de, de selectie van die, uh, van die vijf uh, grote zaalvoorstellingen. Dat zijn dus uh, Olympie Dramatiek en de Mexicaanse samenwerking. Alex Warmeram heeft het stuk geschreven bij het kanaal naar links. Uh, met onder andere Aad en Pierre Bokma. Uh, vrije productie Hummelink Stuurman, theaterproducties Gert Thijs. Een stuk van Gert Thijs. De Kus met uh, Karin Krutsen en uh, Huub Stapel. Uh, wil je daar overigens nog iets over zeggen? Het feit, er zit één vrije, vrije theaterproducent uh, erbij. Uh, hey, dat is dus de kus. Dat is de kus. Ja. Maar vind je dat vind, vind het mooi, mooi, dat zei je al net al, mooi dat het erbij zit. Maar het is er maar eentje van de tien, hè? Ja, maar weet je, we kijken ook niet nee, naar wie het produceert. Dat, dat Daarom kan het gebeuren dat de ene keer uh, Toneelgroep Amsterdam er twee keer in zit... en de andere ja. keer helemaal niet. Dat is niet waar wij naar nee, kijken. Nee, goed. Ik ga verder met het lijstje. Toneelgroep Amsterdam en uh, Tegent, samenwerking Kinderen van de Zon. Uh, Maxime Gorky, Jacob Dewig overigens in die voorstelling en uh, genomineerd voor, uh, voor de Louis D'Or. Ja. Uh, dan toneelgroep Amsterdam en Toneelschuurproducties Al Mijn Zonen. De regie van Tibou Delpeut en Woendebaum uh, Natives 2, moeten we dus eigenlijk zeggen. Nou, we gaan er naar kijken allemaal. Het is hart, hart, hartstikke mooi. Uh, Ariane Sluter die, die, uh, komt aan tafel zitten. Niet omdat ze. Ook uh, uitgekozen is, maar omdat ze in de volgende late. uur te gast Die is. is te laat <laughs> daarvoor. Heb jij iets meegekregen van de, van de selectie? Of niet? Ja, net de laatste vijf jaar. En ik hoorde net van Laura al. Oh. Ja, van ja, start gezegd, sorry. Want jij zit in een uh, stuk bij, bij het Nationaal Toneel, uh, het verjaardagsfeest. En de voorstelling van Laura was ook bij het Nationaal Toneel te zien. Um, en, en jouw regisseur. Die heeft ook een voorstelling in de, in de selectie van de theater. Ja, Emilia Galotti, hè? Ja, ja, ja Suzanne mooi. Kennedy. Ja, dus, Dat uh, goed, ja. ja. Ga, ga je dan ook kijken of, of is het voor jou als maker ook een mooie gelegenheid... om al die voorstellingen nog eventjes uh, te zien? Want ja, zeker, want ik kan in maar, maar heel druk... weinig altijd zien omdat ja. ik zelf zoveel speel. Maar ik ga ja. wel een aantal zien, ja, ja. absoluut. En, en uh, Laura, van welke uh, andere negen voorstellingen hoop je uh, een kaartje te kunnen bemachtigen? Mm. Zal ik je even de lijst geven? Ja, nee, onderbaam <laughs> zo. Ja. ja. Dus lukkingen die tot een mooie voorstelling worden vind ik heel interessant. En. Uh... Laat ik gewoon even aardig zijn en zeggen: allemaal. Allemaal, ja, ja natuurlijk. Goed. Het is toch feest. Goed, Clary, dank je wel uh, voor, voor uh, het werk wat je al verricht hebt. De, de, het bekijken van alle voorstellingen. Nou, en, ik uh, kan niet anders zeggen dan dat het genoegen was. Nee, dat begrijp ik. <laughs> en net voor het uh, hier presenteren uh, van, die, van die tien voorstellingen. Alle gezelschappen natuurlijk hartelijk gefeliciteerd uh, namens uh, Opimo ook en uh, namens de jury. Uh, we nemen op jullie een uh, glaasje champagne hier. En de ten, tien geselecteerde voorstellingen zijn dus voor iedereen nog één keer te zien... van 1 tot en met 11 september in Amsterdam. Tot straks. Avro. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen, maar vooral komt praten. Komende nacht om 12 uur in de overnachting... VVD-Kamerlid Janine Hennis...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 Winnaar van de Liberis Literatuurprijs 2011. Een schokkend boek met een extreem onderwerp. Geprezen door de jury als een trefzeker, intrigerend meesterwerk.